De Amerikaanse rockband Aerosmith gaat niet meer toeren. In een verklaring schrijft de band dat de stem van liedzanger Steven Tyler... permanent beschadigd is door een stembandverlamming. Aerosmith heeft in september vorig jaar slechts drie shows gespeeld... van hun afscheidstournee, die tot februari 2025 zou duren. De band scoorde vooral in de jaren 80 en 90 grote hits... zoals Walk This Way en Love in an Elevator.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 Moesten we hier nou zijn? Moesten we hier nou... Ik weet niet. Was, was hier nou het begin of niet? Was hier de finish of zoiets? Ja, ja. vroeger was het in de vijfhut. Ja, ik weet niet waar dat was. Maar... Oh, wacht. dat gaat het ook over dit, hè? Olympische medailles voor Nederland op het water. Soms na wat verwarring, maar dan toch goud. Een gouden plak ligt voor het grijpen. Voor Duits, voor Duits, voor Duits en Van Anhold. Voorbij de gate en daar is de finish. Normaal, uh, als je over de finish gaat, is er een toeter. En uh, we waren eerst over de finish, maar er kwam geen toeter, dus we, uh, we wisten dat er iets mis was, maar... Oh, nou zit ik daar de finish. Ze zagen we dat alle boten op een andere plek finishen dan normaal. En zijn we heel snel erheen gegaan. En dat heeft uiteindelijk ons gestoken, de medaille. Gegaan, ja, precies. Nou, toch de medaille binnengesleept. Dat is wel een beetje knul op mij. Zijn ze blond, die meisjes? Ja, ik weet het niet. Ja, toch een beetje, denk ik ja, wel. Denk maar goed, wel hè? Ze waren heel snel en ze moesten even na. En toen de auto oh, doorpakken. En toen oh, was ik wel goud. Ja, oh. ja, ik heb natuurlijk ook helemaal niks met sport. Maar dit soort dingen wil ik altijd wel even uitlichten. Natuurlijk, de knulligheid van de sport is altijd wel leuk. Maar goed, we zien het enthousiasme onder de sport is, is echt groot. Ja, dat is toch altijd weer anders dan deze de voetballers, die al doen je zopen hadden. Dus ik vind het leuk. Kijk ja. af en toe naar. Uh, ja, het is uh, onderhouden. Hebben we nu al 100 medailles? Is dat echt waar? Uh, volgens mij drie of zo. Oh, heel was... weinig, toch? Ik heb geen idee. Ik heb niet meer gegaan. Dan gaan we kijken af en toe. Een bronz voor de bronzen voor hun. En dan wel, wel vier gouden voor vier uh, uh, ook, ook broeiers, ja. volgens mij. Dat waren ook de meiden. Die konden de Engels meenemen, hadden ze gezegd. Ze hadden we onderweg nog even kunnen vissen. Ja, zeiden echt, zeiden echt, dat? Kilometers voor... Uh, Oh. Is, uh, ja, ja, ja, ja. dus dat is leuk om te zien en iemand met uh, iemand die een zilveren had met zwemmen ja, kijk, we weten er zelf al vanaf. Ja, we gaan nu het even haken, nakijken. Nu haken we alweer af. Goed, het is dus ja. de zaterdagmorgen fijn dat ja. de dus toeselbaan staan. Ja. De beste. De ja. allerbeste. Ja, zeker welke. Al, al het allerbeste zit hier gewoon op de zaterdagmorgen. Ja, de Het te over. Een neusje van de zand. Een neusje van de zand. Tot en met tien euro slap gaan we, horen we met hier en daar een stukje informatie over zand. wordt. Maar ook ja. natuurlijk geschiedenis. Het is vandaag 3 augustus. Joh, er zijn weer een paar dingen. Ik denk is dat alweer zo lang geleden? Die brug in Alfa aan de Rijn. Ja, dit is alweer zo lang geleden. Zeker, daar hebben we het straks over. En natuurlijk hebben we hier en daar een leuke muziekje. We van deze plaat. een soort reclamesport voor Subaru. De sports teams hebben een nieuw plaat. Nieuwe nieuw plaat. Eén beetje eigenlijk wat ze uit hebben. Boys, these days were great. Driving a throne Yeah, Immaculate Lever and Chrome Seven stars in Tyrone lean spots on the Chrome Where it drags on the wood. I remember some story you told Nee, het is juist een, uh, ja, een soort reclamespot voor een bepaald soort merk. I love, I'm so in love with Subaru. En het grappige is, de sportteams maken normaal altijd wel muziek met toch wel een rammelende in de gitaar. Een voorbeeld hiervan. Work, Dit is ook sportteams. Dit is toch grappig. Let's go fishing. Maar goed, zelf door hebben ze iets anders nodig blijkbaar. Goed, die stoepak leeft op de radio. fijne toestel op aanstaan. We kijken de wereld in. Wat speelt er zich uh, allemaal af en zo? Wat is jouw afgelopen week een beetje bijgebleven? Nou ja, die scène, hè, dat was natuurlijk uh, een hot item. Ja, vervelend. Uh, er is dan een, een triatlete, Rachel Klamer. Die was er helemaal niet over te spreken. Want ze zeggen, het was echt walgelijk het zwemmen in de scène. Niet alleen de gore rivier. Maar ook de zware stroming. Het is niet alleen de drollen. Kom op, hè? Nee, oké. Okay. Ja, ze hebben 1,4 miljard euro gehoord, ja. uh, uitgerold, dat geld. Ja. Dus het was de drie jaren plan om de scènes gewoon genoeg te krijgen. Maar ja, als het zo regent, dan uh, valt het jammerlijk. 4 miljard, wat kan ja. je daar allemaal niet voor doen? Ja, joh, dat is verschrikkelijk. En dan hadden we ja, er de... in de buurt daar gewoon. Nee. nee. Maar de mannenwedstrijd die moest nog worden verplaatst. Maar na een paar droge en zonnige dagen... werd het water eindelijk schoon genoeg gevonden. En de test die daarvoor werd betaald was echt met water van gisteren. En vanochtend regent het weer. Nou ja, dat uh, heeft natuurlijk ook weer heel veel te betekenen... voor die hygiëne van het water. Ja, duidelijk. En uh, nou ja, die klaar die zegt al van... ja, we gaan wel zien of ik ziek word. Ik heb echt ontzettend veel water binnengekregen. Oh, verdamme. Ja, plak die mond dan af of zo. Ja, ja dat kan niet. Nee, nee, nee. Nee, het is echt als je ziet zwemmen. Ze happen aan de ene kant zo naar lucht, weet je wel. Zoals je zo'n borstkrol doet. Hap en ja, daar komt altijd wat water mee natuurlijk. ja. ja. Maar dus ze zei al schouders, benen, voeten. Ik werd ongeveer achteruit getrokken. Er kwamen ook heel veel zwemmers achter mij het water uit die eigenlijk sneller zijn. Het zwemmen was echt gewoon een loterij. Dus uh, nou ja. Hmm. Oké, okay, het was meer de gok en zo van heb ik. Ja, de stroming en zo. Ja, ja, het was echt uh, heel erg vervelend. Had ze er gewoon niet uit kunnen zoeken dat je zeg maar, uh, voor, de, uh, voor de stroming uit zo kon zwemmen? Ja, dus, uh, uh, niet tegen de stroming in? Nou ja, goed, ja. De Frankrijk is, uh... wil dat heel graag in de scène zwemmen. Oh, ja, het dat, heeft dat, wel dat, wat natuurlijk. Het ja. heet wel iets romantisch. Nou, dat is al lang al bekeken natuurlijk ook. Vandaag in de Telegraaf gelezen te over de leeftijdsgrens van de e-bikers. Op internet zijn er natuurlijk ook allerlei filmpjes te vinden waardoor je je fatbike kan opvoeren. Nou, uh, Ben uh, Dunning heet hij geloof ik. Ben, nou goed, een of andere uh, uh, fietsenfriek. Benny. Benny heet hij ja. En die heeft op internet allerlei instructiefilmpjes hoe je een fiets kan onderhouden. Maar legt ook uit hoe je hem kan opvoeren. Ook gewone e-bikes kunnen flink hard worden opgevoerd. Je kunnen echt wel boven de 30 uitkomen. Tegen de 40 aan. Ze schokkeren dan wel. Ze rijden niet echt lekker. Maar je trekt wel heel snel op. En je gaat... Maar het is net een soort brommerweij. Een onrustige brommerweij. Zijn dat dan die vaders die dan die vetbikes opvoeren voor je kinderen van 10? Ik weet het niet. Slecht. Ik zag gisteren weer zo'n jongen. Jonge en dan lol ze hadden. Ik denk, ja, tot ze op hun bekken gaan. Dat ja, als je moet je voorstellen. Als je, dan ga je zonder helm. dan val je tegen het asfalt. Dan rij je 35 km ja. per uur bijvoorbeeld. Blote beentjes, dan zit je nog helemaal open. Oh. Oh. Ja, en je moet ook nog tegelijkertijd. dat is best wel een onderneming hoor. Je moet tegelijkertijd ook nog je mobiel Moet je ook nog in je hand houden. Want dat is niet heel cool. Want als je gewoon echt serieus aan het fietsen bent, dat is het niet meer. Je zit verveld op je fiets. Dus je bent ook nog op je mobiel bezig. indruk te maken, een filmpje van jezelf te maken. en dan smak je tegen het asfalt. In de hoop dat je iemand anders meeneemt. Maar goed, ze denken nu. Ze hebben heel wat rollenbanken in Nederland actief. om toch regelmatig te gaan controleren. en die fietsen uh, op te pakken. Maar ook de leeftijdsgrens omhoog bij te stellen naar 16. Dat zou al wat fijn. Als je 16 bent, mag je pas op een elektrische fiets plaatsnemen. Nou, well, dat is ook met brommers zo. Ik zie die Curlings ouders al. Oh ja, maar hoe doen we dat nou? Dan moet je helemaal gewoon op een gewone fiets naar school fietsen. Oh! Maar dat is even te ver. En de gewone elektrische mag ook niet. Nee, nee, dan Le wordt het echt helemaal 16 jaar. En, uh, en die vetbikes. Ja, die worden oh. echt boven de 16 mag je die pas bestijgen. Dus dat, uh, ja, dat zijn uh, de 32.000 middelbare scholieren die dan in de knel komen. Ja, dat weet ik ook van vroeger nog wel. Kom ik ook in de knel, moest ik ook 8 kilometer fietsen. Oh mijn god, wat was dat afzien, zeg. Nou. Vreselijk. Goed, voor de beenspieren zeggen wel. Maar, altijd. Maar goed, de, de ja, de curling ouders denken er toch wel op iets anders voor gemaakt worden. Nou, ik zou zeggen, pak de auto maar weer. Breng ze maar mee de auto weer naar school. Is dat een oplossing? Ja. Feel that all your were you decided I was worthless. Mark me with your words, and squashed me like a box tail. Al dat's left was my chance.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 Skeleton leuk en live to watch leeft isn't it strange that we own change now? It's the fan, and you can't turn away your faces. We were caught between. Duna uncovers that my first wet dream. Oh, she brought the color with a sunburn. Through crowded bombs Chasing out Your fragrance We will cope between Duna uncovers Like my first wet dream Oh, she brought the color With the sun Door de deel uit Australië vandaan. Razend populair in het thuisland. In een grote kangeroes. Kangaroes sprongen. Naar de rest van de wereld veroveren. Binnenkort in uh, Nederland. Uh, 4 september. Niet zo lang. Ja. Wel 31 euro. Dat vind ik altijd weer een beetje. Dat ik denk ik van nou, even een normaal prijsje. Maar goed. Ja. Ik ben ook het oude geld. Ik kan wel wat ophoesten natuurlijk. Daarvoor nog. Uh, Pom. Een Nederlands beentje. Ja. je hebt een nieuwe plaat is Erg geinig. En die spelen binnenkort ook ergens 26 oktober. Ja, kijk even. Pom dus. Nij nee, het vrolijk bentje, En ze hebben een zingel uit. Exo-skeleton. En dat spreekt me altijd wel aan. Want ik ben ook steeds vaker een beetje slechte been. En dat is een van zo'n exoskelet. Dat zou best wel wat zijn, weet je. Dat, gewoon, dat meet je gewoon aan. Dan hoef je ook geen elektrische fiets. Dat is gewoon een soort harness om je been heen. En dan kan je gewoon lekker ver lopen. Maar ja, dan, dan is het wel weer schrikken. Van een, uh, dat je iedere keer dat er zo iemand keihard je inkomt te halen. Gewoon op de stoep. Die heel hard het rennen is. Ja, dan krijg je dat. Dan krijg je een zet met zo'n skelet. Ik, ik, ik sla die elektrische fiets gewoon over. Ik, sta met, ik ga meteen over naar de exoskelet. Oh ja, nou. Dat is wel handig. En die kan je namelijk gewoon hey. altijd aanhouden. Die trok. Zo'n uit bed, vanuit doe je En nou, hoop ik wel een hele wijde broek eroverheen te kunnen aantrekken. Maar anders zien ze het, hè? Nou, dan ja, val je echt. door de mand, hè? Want jij wil ook geen elektrische fiets. Nee, dat is waar. Maar misschien kan ik het een hip maken. Ja. <laughs> elektrische fiets is niet hip. Exoskelet wel. Ja, ja. Nou goed lul maar, alles wat recht is, gewoon weer gekrom. Of eh, wat alles wat krom is, lul je gewoon weer recht. Goed, het is dus morgen straks de Zandvoortse berichten. Ja. En wat rare gedachten, spintels. Ja, uh. ja. ik kijk dus wel eens naar uh, Below Deck Mediterranean. Dat is ja, ja, een hele ja, ja. serie over zo'n superjacht. Ja. En uh, er zitten dan echt daar uh, nou, misschien wel tien bemanningsleden. En, uh, je kan, maar hier was er een superjacht, die heette de Ethos... Te huur voor 177.000 pond per week. Hartie Dat is ongeveer 210.000 euro. Hè? Maar die boot die was gewoon nieuw. Maar is iets van 18,9 miljoen euro waard. Ik vind het ongelooflijk. We, we hebben het over een boot. Ja, ik doe er even wat water bij. Ja. Maar ja, die boot die voerde voer dus voor de kust van Kefalonia. Ja. En uitgerust met een hot tub, sauna, fitnessruimte, enorme master bedroom en zo. Maar een van de bemanningsleden, heel dom, had dus een zijdeur open laten staan. <laughs> Waardoor het water, ja, dat doet me ook een beetje denken aan die ferry toen over Noordzee. Uh, ja, Noord ja. Ja. Oh, ja. De boot maakte snel water, maar de kapitein die, die, ja, was toch behoorlijk tegenwoordigheid van geest. En die heeft dus wel uh, naar de kant is die gaan sturen, zodat hij niet helemaal kopje onder ging. En uh, nu ligt hij uh, aan de oostkant van het eiland met nog maar een deel boven water. Maar ja, ze, ze hebben de deur dicht gedaan en ze zijn nu dus die boot uh, aan het leegpompen. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik bedoel, die boot laat je ook niet liggen hè, voor zoveel geld. En dat er zullen nog wel wat... een heleboel gasten komen, maar ja, die boot is van binnen natuurlijk behoorlijk. Uh, en die, die motor is natuurlijk ook behoorlijk naar de Filippijnen. Oh ja, je kan het ook een leuke draai geven door te zeggen: Dit is zo'n groot jacht dat we zelfs een zwembad hebben beneden. Moet moeten we maar even gaan kijken. Ja, en ja, ook ja, zwemmen. Ja, ja, ja. Ja. En het erge was, dus hij was helemaal nog uh, nadat hij verkocht was. Yeah. Dus hij is, de vraagprijs was toen 18,9 miljoen. Maar ja, hoeveel, hoeveel die gekocht is, dat is de vraag. Maar uh, hij is na aankoop nog met, voor tonnen gerenoveerd met het mooiste Griekse handwerk. Ja, dat bedoel ik. Hij was twee maanden weer in de vaart. Zo. Wat een strop. Oké, okay, nou, dat zijn wel weer bizarre dingen. Gewoon dat je denkt oh. van, uh, ja, dan heb je mensen in dienst die je toch flink betaalt. Die zijn toch ja. een beetje scherp. Of misschien zijn ze toch onderweg een beetje uh, allerlei dingen aan het gebruiken... die toch ook op zo'n schip ja. al aanwezig zijn. Hè? Een lijntje hier, een, een, een, een champagne hier. En nou, dan... ze drinken dus in principe niet als ze dienst hebben... maar dan hebben ze dan één nacht vrij. Ja. En dan gaan ze naar de kader. En allemaal Russisch en zo. Ik, ik, ja, ik weet het ook niet. Hoor. Ja, we vullen het allemaal even lekker in. Maar goed, ik klop dat het echt een grote... Parkenstein is. Klopt dat? Parkenstein? Nee, goed, dan kan ik het niet. Goed, straks zal ik het woordje breken. Parkestein. het. broer. Nou, ik moet gewoon misschien wat minder drinken. Wat denk ik zelf zo? Jake Buck gaat alle kanten op. En Modern Day of Destruction. Is dat het recht? Nou goed, normaal, normaal maak je hele soetsappige muziek. Maar nu is het even lekker surfmuziek. Misschien is het ook wel een surfduur. Geen idee. Hmm, het nieuws gaat beginnen. Zandvoortse berichten. We kijken even naar Zandvoortse berichten. Ja, we zijn mooi op tijd, dus stap snel in. Uh, ja, de gay Pride was uh, afgelopen maandag zeer succesvol. Het was mooi weer, het was kleurrijk. Ze hadden natuurlijk gekeken naar de Olympische Spelen, opening. En het, wat me wel een beetje stak is dat, ja, volgens mij kan je het tegenwoordig niet zomaar uitdrukken, mannen en vrouwen waren mooi uitgedorst. Ik weet niet, dat voelt een beetje alsof ze verkleed zijn. Volgens mij is dat niet Verkleed, met is gewoon een levensstijl. Dus ik denk dat je het uitdossen niet meer moet gebruiken in dit soort, uh, dit soort het beschrijving. Het woord uitdossen. Ja, weet je wel. Ja. Jullie waren mooi uitgedorst. Nee, dat ben ik gewoon zelf. Ik Oud ben niet verkleed. Is dat, het is geen verkleed partijtje wat we hier uitdragen. Dit is al ons leven. Dus denk ja, maar, maar ze was leven niet altijd zo, hè? Dat nee, dat is waar. Maar ik, ik zou het niet meer doen. De pre-party op Stationplein... Uh, was het eerste gezicht, viel het een beetje tegen. Maar toen kwam de trein. De trein uit Amsterdam. En daar zaten ze allemaal in. De feestgangers. En toen vrij uitgedorste types. Poeh, goed. En uiteindelijk kwam het allemaal uh, terecht bij het, het Raadhuisplein. En daar werden ze ontvangen door Geert-Jan Bluis. En die zei dat er meer uit de kast moest worden gekomen... Er moet meer uit de kast komen. Oh. Niet alleen mensen, maar ook allerlei andere verhalen. En uh, goed, uiteindelijk uh, was het een mooi gevarieerd feest met allerlei soorten muziek. En uh, after afterparty was je ook nog bij Liv. Is dat? Ken je Liv? Nee. Vo Voormalig uh, Klinkspaan. Nou, oh, okay. die heet Lift nu. Oh, okay. ja, goed, een afkorting je... van Olivia. Of zo, ja, raar, denk ik. Denk ik. Ja, oh, Bart. Weet, ik nou, ja, weet je, we hebben nu dit weer gehad. En die ja? is vanavond volgens mij. Is, uh, maar... Vandaag is de grote Pride uh, in Amsterdam. Hè? Ik, ik had die dat vroeger altijd andersom. Was dat in Amsterdam begonnen? En dat ze dan uiteindelijk met de trein naar Zandvoort kwamen. Nou, dit dus is een soort prelude, zeg maar. Uh, oh, okay. En ze hadden ook okay. dan afgelopen zondag ook een dienst in de protestantse kerk. Want die is ook van: Komt u maar. Yeah. En uh, ja, ik, ik, ik, ik heb het deze keer, moet eerlijk zeg eerder zijn niet veel van meegekregen. Maar uh, ik vind het wel leuk dat het kan. Maar uh, ja. Nou, het moet denk ik zelf zo. Uh, ja, het is zeker belangrijk. Het ik... laatste onderzoeken zijn gewoon dat uh, we toch een stuk cons conservatiever worden. En ik merk ja. thuis ook, mijn, uh, mijn zoon is wat minder of is uh, niet conservatiever. Mijn vrouw, mijn vrouw, mijn dochter is wel een stuk conservatiever. Ik wil niet zeggen dat ze er tegen is, maar wel terughoudende. Dat heel uitge Uitbundige, dat hoeft niet zo nodig. Weet je. Alles laten zien wat je hebt en zo dat je zo nodig uit de kast moet komen. Nou, hou het gewoon maar even onder je vrienden en zo. Dus nou ja, dat gaat misschien niet helemaal de goede kant op, zou je ja. dan denken. En zeker met het eh, toch wel heel veel mensen van het geloof, niet alleen islam, maar ook anders soort geloof, die toch wat fanatieker worden. Ja, ja. is dat misschien niet zo goed. Ja, nog, nog klein, dit is geen soort bericht, maar dat wil ik toch wel vertellen. Ik heb afgelopen week naar TLC Nederland gekeken. En dat was een documentaire, die heette Rylan. Voetbal, homofobia en me. Ja. En dat was dus uh, die, die Rylan die is dus een model en zo. Maar die is gek op voetbal. En ze vinden altijd, wat een onzin als jij gay bent. Dan hou je niet van voetbal. Maar er is ook zo, in voetbal durft bijna niemand uit de kast te komen. Nee, klopt. Maar het schijnt in Engeland, heb je, we hebben het hier wel eens over een hoor. Maar het is daar vele, vele, vele malen erger. Okay. En er was toen ook echt zo'n, ook nog een zwarte voetballer. Die kwam uit de kast, heel leuk, vet. En die is uh, op onverklaarbare wijze, is hier doodgegaan. Oh, en uh, ja, ik heb dan wel zo van, uh, we moeten daar wel uh, die tolerantie hebben van, laat iedereen lekker zijn wie die is. Weet ja, je wel? Ja. Dus, maar ja, we hadden het over Zandvoortse berichten. En uh, ik heb gehoord ofzo, of gezien ook, dat er is nu een kartbaan opgebouwd op het Van Venema Plein. Ja, en als doen. je dat zo <laughs> kijkt, ik heb daar een foto van, die staat in de Zandvoortse courant. En dat ziet er wel helemaal spectaculair uit. En ik heb zo van, oh, dit is wel gaaf, weet je wel, dat je daar echt kan karten. En uh, uh, hij is open en uh, er was commotie. Want de vrachtwagens en hekken die ja, daar rond dat ja. plein staan. Dat die het zicht op die street art kunstwerken hebben ontnomen. Maar de plooien zijn inmiddels strak getrokken. Oké, okay, er dus is, is toch gereageerd. Ja. Want er was eerst rond in de krant te lezen dat er niet gereageerd was. Ja, er is contact geweest tussen de organisatie van street art Sanford en de eigenaar van de kartbaan. Dus hebben wat opties besproken en bekeken. En zo heeft die uh, kartbaan eigenaar al voorgesteld om de containers te plaatsen. Uh, en was hij bereid om een en ander anders in te richten. Maar uh, ja, het blijkt, het blijkt wel een beetje een struikelblok te zijn. Maar uh, ja, dat is inmiddels toch wel zo gelaten. Dat is wel okay. heel jammer. Ja, ik denk... Maar er is een kinderkaart nu voor kindertjes. En uh, vanaf 2 augustus is hij open, gisteren dus. Ja. En hij, hij blijft dus tot uh, 25 augustus staan. Ja, dit voelt wel een beetje. linkse hobby ontmoet het rechtse kapitaal. Heb ik wel een beetje ja, gevoel hierbij. Ja. Ik denk ja, vooral de, de Formule 1, de hele organisatie. niemand mag zich ermee bemoeien. Dat is één groot iets wat gewoon wordt. Ge Geïmplanteerd hier in Zandvoort. En dan moet je gewoon maar aan de kant gaan. Dat merk ik bij de radio ook. We hebben ook helemaal geen ingang. Totaal geen ingang. We kunnen ergens op een balkonnetje, geloof ik, afstand kunnen kijken. Maar nee. Dus ik bedoel, het is wel echt iets heel logs, orgaan. Maar het is ook wel moeilijk met die, want die toiletten dan. Hè? Het zijn ook toiletten en zo. En nog wat andere grote dingen. Die kunnen niet op het dak staan. Want er zit een parkeergarage onder en het is te zwaar. Oh, oké. Okay. Maar ja, ik denk dan zelf. Uh, uh, zet ze dan onderaan die trap uh, aan de andere kant. Weet je, het is niet ja. aan de zeekant. Maar. Uh, dat je die trap afgaat en dat je daar beneden... het toilet hebt dan, of voor het oude dolfinarium of zo. Precies. Nou, ander bericht is... Ja, Zandvoortse kampioenschap makreel roken vandaag... nee, volgende week, sorry. Volgende week begint het... en de kasten worden om half negen aangestoken. En het begint om tien uur. En omstreeks twee uur moet de eerste makreel... ingeleverd worden bij de jury. En dat is Molenburg, onze David Molenburg... de, bur de burgervader natuurlijk. En gert jan Bluis. Ze hebben eerder al hebben ze in de jury gezeten... en ze kijken naar uiterlijk. O oh ja, zeg... Van zijn uiterlijk zitten kijken. Nou, ik weet niet of dat de bedoeling is. En naar smaak o, is heel belangrijk ook. En de winnaar was uh, Ad, uh, Adde Otto. En die had uh, ja, vorig jaar gewonnen. En die probeert nu ook zijn titel te, te behouden. En iedereen is welkom. En de prijsuitreiking uh, is dan uh, rond een uur of. Uh, wat staat er niet bij. uur of drie of zo. uur of drie, denk ik. Uurtje later. Twee ja. uur begint het en dan drie, vier is het maar afgelopen. Maar ik vind het wel bijzonder ook dat onze collega uh, Ben Zonneveld. Dat hij daar bezig op ja. is. Hè? Dat hij daar uh, ook. Uh, kan je... Overal heeft hij zijn... Uh... Ja, je, je kan nu nog proberen een bestelling te plaatsen bij hem. 4 euro per makreel. Want het is, ja, het is uh, zeer popelijk. Dat is natuurlijk wel heel erg lekker. Uh, het is eigenlijk nog het lekkerste als ze nog een beetje warm zijn. Ja, dus ja. dan moet je daar naartoe gaan. En het opbrengst gaat naar een goed doel. Dat staat er niet bij weer, maar dat horen we vast volgende week. Ja, bijzonder. Dus, dus uh, en nog een uh, jammer bericht. Er is weer geen bewonersdag voor de Formule 1. En uh, in 2021 en 2022 kregen de standwoorders een uitnodiging. En iedereen vond het hartstikke leuk. En op de circuit kon vanaf de hoofdtribune een blik worden geworpen op de start-finish en op de pitstraat. En de fanzone en het reuzenrad waren geopend. En er was een dj die ook nog voor een muzikale sfeer zorgde. Maar ja, vorig jaar werd die geste afgestraft... officieel omdat de veiligheid van de bezoekers niet kon worden gewaarborgd. Ja, ja. ja. Wat een gelul, weet je wel. Ik bedoel, Het is dan een beperkt toevallig mens. gepeupeld. De... daar hebben we helemaal geen tijd voor. We moeten door, het grote geld. Ja, ja, maar ik denk ook, weet je... Uh, als de veiligheid van die bezoekers dan niet kan worden gewaarborgd, dan kan het van nee. al die mensen in nee. het weekend ook helemaal niet gewaarborgd worden. Ik zeg afschaffen. De ja. hele Grand Prix. Dus, nou, <laughs> ja, nou ja, goed, er zijn ze me bezig. Einde Dutch Grand Prix in zicht. Nieuws dat 2025 de laatste wordt gereden, Robert van Overdijk, directeur van het uh, gebeuren, die heeft gekeken naar de financiën. En het is helemaal niet zeker of hij het rondkrijgt na 2025. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat de grote sponsors meegaan. En een jarenlange contract tekenen. Dus ja, loopt het tegen het einde. En Zandvoort schijnt samen met de, het Silverstone uh, circuit. Het enige zijn die zonder uh, subsidie elke keer racen. Dus is dit een bedelbrief zou ik bijna zeggen. Alsjeblieft ja. geef ons subsidie, want we redden het allemaal niet. Nee, ik geloof ook dat er uh, helemaal niet zoveel geld wordt verdiend. Ook met de Formule 1, dus dat is mooi. Uiteindelijk komen er ook 330.000 uh, bezoekers op af. Dus ja, het is wel een verstein. En daar kunnen heel veel mensen ook nog een graadje mee pikken, natuurlijk. Als het goed geregeld wordt, kunnen ze ook zand allemaal in. En kunnen ze hier dingen kopen en bestellen. Dus het is voor meerdere mensen goed. Maar ja, of er heel veel subsidie voor moet komen. Ik denk met deze met dit kabinet denk ik niet dat het gaat gebeuren. Want dat moet het ook, weer, ook weer doorgespeeld worden naar de regering en naar de Kamer. Goed, nou het is zo weer interessant voor zijn berichten. Geniet er nog van, dus, dus, dus, dus uh, Formule 1. En dit jaar en volgend jaar. Daarna is het allemaal weer afwachten of het uh, doorgaat. Ja. Goed, tijd voor uh, muziek op de zender. Naar de surfnieuwe plaats. In front of me now. Geluid geluid van de zang van Nada Surf. heeft ook een beetje iets gegaan. Oasis. What's in front of me now? Moon Mirror is het laatste het album wat ze afgeleverd. En ze bestaan bijna alweer 30 jaar. Het gaat echt snel. 2009, 1996. 1995 kwamen ze geloof ik voor het eerst met een album uit. En dat was populair. Dat weet je vast wel wel. Afgelopen week hoopte ik we over sport. Maar tussen sport door hoor je toch wel eh, nog nogal andere dramatische verhaal. Het gaat overal Miekel en eh, zijn moeder... Armeense moeder uh, Gohar, die moet er toch het land worden uitgezet. Uh, zij woont hier al geruime tijd, Ze uh, heeft verschillende uh, procedures door, doorlopen en elke keer werd ze afge, afgewezen. Ja, je moet het land uit, je moet terug naar Armenië. Uh, en uiteindelijk heeft hij in de afgelopen elf jaar kind groot gebracht. Michael, Mikkel, en Mikkel, ja, die is hier gewoon een Nederlander geworden natuurlijk. En die moet nu gewoon ja, terug naar Armenië, want daar is het gewoon veilig. Uh, ja. En Halsema heeft gezegd uiteindelijk uh, in verschillende interviews... van nou, je kunnen niet één keer over ons hart heen strijken. Maar goed, dan heb je natuurlijk ook uh, minister Faber, de onderwijzeres... Met dat, met dat brilletje zo op de neus, weet je. Dat is de minister, uh, nieuwe minister van, uh, van Buitenlandse Zaken, of nee, van um, Ontwikkelingsloop. Nee, hoe noem je dat? Maar goed, ga, zij moet met asielzoekers uh, uh, regelen. En zij heeft gezegd, nee... Ik heb ernaar gekeken en het is gewoon vrij duidelijk. Zij moest al veel eerder het land uit. Wat zijn hun kind? Heeft, ja, dat is haar eigen verantwoordelijkheid. Dat is hoe oud is dat kind inmiddels? Elf. Jee, mag. Ja, die is gewoon hier aan het voetballen. Die, is gewoon, die woont in Amsterdam, heeft een mooie jeugd. En in één keer wordt die weggerukt en wordt hij in een land geplaatst. En ik denk van: Wat? Mam, kom jij hier vandaan? Wat vreselijk. Kunnen we terug? Ik ja. man. Nou goed, dus, maar ja, goed, dat zijn de regels. En door al je advocaten die er elke keer weer opduiken. Te... Nou. Uh, mevrouw, we kunnen nog eens kijken of we het op de, of deze kant kunnen... Uh, of deze maar, proberen. maar dat land dat dat uh, die... is, is geen lid van de EU? Nee, nee, nee ver gaat mijn kennis niet. Nee, maar, nee. maar goed, uiteindelijk blijkt dus... Als uh, maar zegt, ja hallo, dat kan allemaal wel. Maar het kind is gewoon de dupe. Ik weet wel hoe het allemaal werkt. Want, ja, maar het kind van, is, hier is hier geboren. Is het dan niet officieel een Nederlands kind? Ja, ja, goed. Ja. Dat was toch altijd, uh, dat had daar ook weer. Ja, en dan gezinshereniging, klaar. Ja, precies. Ja, ik, Jij bent uh, Nederlander en dan mag je moeder hier naartoe komen. Ja. Dat je het op ja. die manier speelt. Ja. Nou, daar zullen advocaten vast naar gekeken hebben. En verschillende ja. mensen naar gekeken hebben. weten er vast veel meer van dan ik. Vol vrouw Faber die zegt: Nee, er komt niks van heen, dat zijn de regels. En uh, we hebben er afgesproken over dat we geen uh, uitzonderingen meer maken. Nou, sterkte. Ja, gewoon iedereen. Maar invraag. ondertussen dan nog weer een kaartje voor een voetbalwedstrijd heen schrijven. Weet je wat? Ja. Dat was toch met die, Mauro of zo heet dat zo? Ja, klopt. En ja. dat was toen zo'n uh, zo politicus, die, die heeft daar toch wel erg voor, daar had hij in het stof moeten buigen. Ja, is dus, uh, Pauw en Witteman, zaterdag ja, ja, laat, ja, ja, ja, zat hij ja, ja. daar en... nog heel zielig. En toen was er een van die ministers die zei van: Anders ga, ga je mee, ja. mee, mee, mee naar de voetbalwedstrijd. Ja. <laughs> Hupnelig. Dat weten we nog wel. Ja. Nou ja goed, er zijn al 50.000 handtekeningen opgehaald om hem hier te houden. Ja, ja in de media. Dat, dat werkt altijd wel hè. Ja. Maar goed, dat heeft niet altijd gewerkt. Want ik dat Mouden ook wel teruggegaan is, geloof ik. Hoor. Ja, voor ja. mijn gevoel wel. Ja, zeker. We kunnen dat zo eens opzoeken. Dat zijn wel interessante verhalen. Interessante verhaal, ja. Wat zit jij te lezen? Ja, ik zit nog aan het lezen. Want de, de politieagenten in Westland hebben weer een goed verhaal voor op de verjaardag. Want ze hadden, we hoorden allemaal gezagen, getik en dingen. En er was waarschijnlijk een inbraak, gebeld. Nou ja, met z'n allen gingen ze erheen. Niets werd aan toeval overgelaten. Politieagent aan de voor- en de achterkant van het huis. En uh, het zat in de achtertuin dat geluid. En dan allemaal kijken. En, uh, toen ging, en, en de buurvrouw die gebeld had, die kwam nog met een ladder aan. En toen bleek het gewoon twee ketsende egels te zijn. Wat waren ze dan? Ketsen? Ketsende cats egels. Die, waren, die, die hebben dus gewoon een heel erg liefdespel. Ja. Want ze staan echt bekend als een van de luidste nachtdieren. Dus ze sniffelen en knauwen. Maar ze gillen ook luid. En dat laatste lijkt, als je het niet zo weet... lijkt net een menselijke schreeuw. Oh. En het liefdespel van die egels die neemt enkele uren in beslag. En uh, de mannetjes die, die, die maken echt heel veel geluid. Dat is trouwens ook bij schilpad, hè? Van die grote schilpadden. Okay. Maar uh, in Duitsland staan, de, staan die verliefde egels, bekend... als de, de eagle carousel. Oftewel de eagle carousel. En, uh, en uh, ja, de experts zeggen ook... Van, ja, uh, de, je mag er niks tegen doen. Want ze zijn behoorlijk... Uh, uh, uh, ...dunt gezaaid. Oh, Oké, okay, die meneer. Dus uh, zorg er dus voor dat ze inderdaad... ...nageslag kunnen produceren. Want ze worden wel heel vaak natuurlijk platgereden en zo. En, uh, want dan nog eens een auto aankomen... ...dan gaan ze zelf een bolletje maken. Maar ja, dan pff, krijg je dat. En <lacht> dan zijn ze weg. Ik ben wel nieuwsgierig geworden <lacht> eigenlijk nog, hoe dat klinkt. Parende egels. Ik bedoel, ik, ja, ik ben meteen even van zoeken. Daar komt-ie hoor. Op YouTube vind ik wat. Oh, nou, ik... oh, nee, dit was ik hoor. Oh. Nee. Nou, ik, hoor. Je hoort wel dat hij met, van, met zijn hand over de stekels heen gaat. En ik hoor verder geen geluid. En het vrouwtje, die ligt er echt bij. Zo van, nou, gebeurt er daar achter mij? Was... Ben je nou eindelijk klaar? Ja, ik, het gebeurt oh. er achter Wat ben je aan het doen? Wil je over me heen klimmen of zo? <laughs> nou, hier word ik niet opgeronden van. ik sta nog verder Jij toe, niet op... in ieder geval. We komen erop terug. We komen erop dit terug. Dit is te leuk. Zeker. Goed, straks... Uh... Uh, de geschiedenis in 2022 met radio ruide programma kijken we even wat er allemaal gebeurd is. Eerst maar even hier de Fratelli's. En niet Little Love, hoe toepasselijk? Heb je die plaatjes uitgezocht? Ja, gisteren de hele avond open gedaan. En hij zet, won't say no, dus mocht je je liefde aanbieden, uh, hij zegt ja, maar wees terughoudend hè, als vrouwen avances maken, nee, laat ik eerst even een uh, appje downloaden, even een vinkje, dat, even, uh, dat je goed uh, overeenkomt. En welke bokje stik je aan dan, dat is de vraag. Ja, juist bedoel, dat dat je Van, uh, de voorwaarden doornemen en ja. daar gaat de magie. Nou goed, maar ik vind het helemaal niet... Van, uh, uh, eerst zoenen of, of niet, ja. of, uh, de, de in de nek en zo? Ja, ja, precies. Nou ja, ja, ook ja, ja, waar ligt de grens? De Fratellis hebben een plaat uit... Need a Little More Love. En uh, dat grappige, het album heet... Half Drunk Under a Full Moon. En dat brengt me bij het volgende bericht over Albuvera. Albuvera, ja, oh, God, daar zijn pas ja. vier Nederlanders... levensgevaarlijk uh, gewond geraakt. En dat leek ja, dat vaker voor te komen. En daar in het uitgaansgebied... daar is het flink veranderd. Daar is veel meer drank en uh, agressie... En mensen gaan veel langer door. En ze spreken aan iemand die er al jaartjes woont samen met zijn kinderen. Die woont op een paar honderd meter van de partyzone. En die zegt ja, na twee s'nachts was het vroeger altijd een beetje stil. Worden ze een beetje napeupelen en een beetje lallen joh, we gaan huis, gezellig, joh. Maar nu gaat het echt tot diep in de nacht door. Eh, Daar lopen mensen naakt over straat, ze moeten borden plaatsen. Je mag hier niet naakt lopen. Er is veel meer agressie. En hij zegt dat het waarschijnlijk komt omdat de drugslijnen zijn veranderd. Er is een strengere controle bij de ene haven... en nu zijn ze bij de andere haven aan drugs smokkelen. En schijnt dat sommige cafés daar ook een, een, een ondergronds menu hebben. En dan komen ze soms naar je toe en dan kijken ze van... Uh, wilt u iets anders misschien bestellen? En dan komt er onder de rok vandaar een menu met allerlei drugs die je kan gebruiken. Oh. En niet alle kroegen doen een mee, maar wel een aantal. En Het maf is dat sommige kroegen ook geen wc hebben... Want ja, dan moet de pest ook allemaal weer schoonmaken. En als ze veel drinken, dan wordt het toch al een rommeltje in die wc's. Dat weten we uh, wel. En nu doen ze het buiten. Precies. Tegen de, tegen de puien aan, in uh, de zee, noem het allemaal op. Dus het wordt één grote teringbende gewoon. Ja, en, en, en, en weet je wat het pest ook is? Het regent natuurlijk niet vaak. Nee. Ja. Dus uh, het viel mij ook al op. Dat gewoon, uh, als je in Haarlem gewoon loopt onder de bomen. Het uh, heeft de hele tijd niet geregend. Al die duivenpoep. Oh ja. Heel zelfs. veel. Ja. En dan denk je, van ja, wij hebben nogal afgespoeld, nog eens lekker schoon. Maar ja, uh, daar. Niet. daar oh. Nee, ja, goed, ze hebben daar de Jourdain-Marie. Nee, dat klopt, dat is in, uh, dat is in Frankrijk. Frankrijk, hè, ja. Dit, nou ja, de, de Utah. In ieder geval, die hebben ze er flink opgezet. En ook als ze maar even zien dat jij ergens wil gaan plassen of iets doen wat niet helemaal goed is. Gelijk een schaar erop. Knip. <tip> nou, dat had ik niet verwacht dat je dat zou zeggen. Maar goed, <tip> <laughs> Uiteindelijk word je dan opgepakt. Gelukkig en spuit erop en ze, op gewoon. Hoppa. Ze zijn echt niet te beroerd om jou zeg maar, met een, een knuppel nog even te bewerken. Dus ja. wees gewaarschuwd. Ga je daar naartoe? Ja. Ook al ga je zoons daar naartoe en die wil oh lekker zuipen! bezig waarschuwd, ze kunnen echt flink hard optreden. Want ze zijn dat helemaal spuugzat gewoon. Ja, ik weet ook wel dat je in Albufeer had je ook een grote tunnel. Die ging naar het strand of zo. En blijkbaar werd er ook heel veel gepist in die tunnel. snap ik. En dat wordt ook nooit weggespoeld, weet je. wel? dat was zo vies. Oké, lekker afzien. Maar ja, al die Guans en weet ik van wat. Gek hoor je ervan. Ik heb ook nog een leuk bericht, want het schijnt dat volwassenen die dezelfde naam hebben op elkaar lijken. Er is een onderzoek naar gedaan. En uh, ja, wie heeft het niet? Hè? Je, iemand stelt zich voor, en denk je: van ja, dat is echt een Stefanie. Of uh, jij bent echt een echte Ja, tuurlijk. Ja. En uh, onderzoekers hebben 120 volwassenen en 76 kinderen foto's laten zien van een volwassene. En lieten hun kiezen uit mogelijke voornamen. En het bleek dat zowel volwassenen als kinderen gelijk uh, correct toekennen de juiste naam aan Echt waar? Uh, ja, dat is grappig hè? Ruim boven het kansniveau. En uh, de deelnemers aan het onderzoek konden namen aan volwassenen linken, maar niet aan kinderen. Okay, en toen nou, de proefpersonen werd gevraagd of ze kinderen naam mochten geven, lukte het allemaal niet. Zelfs de gezichten van kinderen die door een AI verouderd waren, voldeden niet aan de verwachtingen. Maar het is wel bijzonder, dus hè? Ik vind het wel makkelijk. Ik woon naast. Ik hij heet Wilco, dat is wel bekend dat. Oh, jij ja, dat? Is wel, ja. en, eh, naast mij woont ook een Wilco. Ja. En, eh, nou, nu heeft hij zijn haar kort gemeen, maar ik, ik, ik heb er toch wel eens naar gekeken. Ik, van, nou, ik herken mezelf totaal niet in jou. Op mijn werk heb ik ook een Wilco. Tot, ook niet? Het totale tegenovergestelde van mij ook. Het, het qua tempo en inzicht. Dat je denkt, oh gast word je nog wakker? Of gaan we ja, nog maar, doen de cliënten? Ja, maar de, ik, de geest dan misschien. Ja, nou ja. Maar uh, uiterlijk denk ik, ik hoop toch niet dat ik op de buurman lijk. Je gezicht die of, uh, past zich in de loop van de tijd aan aan je voornaam. <lacht> ja. Ja hoor. <lacht> ik vind het wel grappig. Oké, okay, vroeger leek ik altijd op Gerrit Joling. ben ik nog wel eens verwacht. Ja? Heb, ja. oh. Gerard, wilkom. Nee, het lijkt wel niet echt op elkaar. Ja, goed. Het is wel ja. een maf onderzoek hoe ze nou hierop komen. Is altijd wel wie Maar waarom, beden waarom bedenk je überhaupt om dat te gaan doen? Ja, ik moet uh, <tie> afsturden project <tie> moest ik was, bedenken. Uh, ja. En dit kwam eigenlijk in mijn opzoot. En nee, nee, ja, dat zou wel leuk vinden nog een keer te vertellen. Nee hoor. De politie zijn heel altijd uit. Oh wel, dit komt eraan. sorry. En uh, dit is al een nieuwe single: Takes One to No One. Wilkom, jij die ken ik, die woont naast me. Een plaat van, ze. die hier is te horen bij Toebak Leeft. Is de een zaterdagmorgen gefijndeeltoestel op aanstaan? Ja, morgen. Heel leuk. Ik ga er helemaal voorbij. Hè? Het raam staat open. Je bent altijd even mensen. Joho! Ja, zo, zo bekend hier in Zandvoort van een troep. Afgelopen week hoopt we u nou over de sport natuurlijk. Maar ik las gisteren nog iets in de krant. Was het de krant van gisteren? Ja, zeker. Superbacterie maakt opmars. Maar zeg maar, nog grote de kop die ik, die ik niet had gezien. Oh god. Het gaat over dat we steeds meer immuun raken voor antibiotica. En de een of andere bacterie die komt mee met de Oekraïense militairen. Oh mijn god, het kwaad, zit toch bij die militairen. En, en toch moeten we ze er even Oekraïen... laten. Oh -oh. Ja, ja, precies. Het schijnt dus dat steeds meer Oekraïense militairen naar Nederland komen. Nu te behandeld worden in een ziek, uh, Nederlandse ziekenhuizen. En die zijn dus uh, immuun voor uh, antibiotica. En die hebben een soort bacteriën bij zich die dus ook andere mensen kunnen krijgen. En voordat je weet hebben we de volgende <lacht> coronacrisis. Ik heb altijd het idee, doordat ik uh, relatief weinig uh, van die antibiotica genomen heb, yeah. dat, dat het bij mij nog wel werkt dan. Ja, wel? want ik ken dan iemand en die heeft heel vaak allerlei ontstekingen en zo. En daar werkt het dus gewoon niet meer. En uh, omdat ik natuurlijk de laatste keer dat ik antibiotica heb gehad, is dus denk ik ook wel een jaar of zeven geleden. Oh ja. En uh, daarvoor misschien ook weer zeven jaar ervoor. Dus uh, dan denk ik van nou, misschien dat het dan allemaal bij mij nog werkt. Maar als die bacteria, uh, ja. bacteriën daar al tegen kunnen. Ja, goed. Het, moet, het slaat wel toe bij mensen die het ook het afweer wat slechter is. Ja. Dat is ja. sowieso. Maar goed, ja. Ze zeggen altijd vage. Vage moet je nemen. Die gaan kijken naar wat jij als soort antibiotica nodig hebben en die maken dat speciaal door voor jouw lichaam maken ze het aan. Dat noemen ze vagen. Oh, het, het is wel een bijzonder het is wel al vrij vaag allemaal. Bij vinger aan ja. de pols of zo noemen ze dat ook weer. Bij ja? het medisch programma hebben ze het ooit al verder onderzocht en het niet iedereen wilde meen zeggen. En die vindt het toch een beetje vaag. Het is ook een rare naam maar we noemen het zo. Maar het ja. zijn toch wel heel veel te werk. Want een vriend van mij die had ook heel veel antibiotica genomen en uiteindelijk daar ook een beetje immuun voor geraakt. En die ging ook op zoek naar dat soort dingen. Dus, nou ja. Uh, krijg je zo'n kuurtje aangeboden? Nou, krap af achter op je hoofd. je denkt: Nou, doe me niet. <kijkt> maar ja, als je ziek bent van een bacterie, ja. dan, uh, ja, dan wil ja, je wel, ja. denk ik. Maar ja. ik het gewoon niet. Je... Ja, het maar eigen ik, ik lichaam heb... moet het tegen kunnen. Ja, zeker. Ik heb dus momenteel weer zo'n collega. En de aarde oh, gaat naar haar gewoon over staan. Die ook weer over die chemtrails begint. Echt, oh, oh, nee toch? Echt waar? Gaan we die af van? Gaan we weer? Kemtrails? Je bedoelt van die? Ja. Want het is toch een groter plan? Ik zeg, oh ja, dat is een groter plan. Ik weet toch wel, vroeger. Dat is toch zo, gewoon water? Vroeger in de jaren 30, 40 ja, hadden we ook een man. Die had ook een heel groot plan. Weet je, de supermens maken en zo. Dan zag je een beetje vaag kijken. bedoel, je Hitler. Ja, plan ook niet helemaal gelukt. Dus ik ben benieuwd wat voor plan jij dan precies uh, bedoelt. Nee, dat maakt niet uit. Het kwam niet zoveel zinnigs uit hoor, moet ik zeggen. Nee, dat zie jij, okay. Wat zeg nee. je? Ja, <laughs> ja, ik kan nog wel even doorgaan over die game Want Het is wel zo. Ja. Dat je als je ziet wat, uh, wat, wat je tuinen. Hoe, dat, hoe zwart het allemaal wordt. Ja? Dus er komt wel een hoop rotzooi uit de licht. Maar dat het komt nog jouw... niet door die chemtrails specifiek. Ik vraag me of... altijd af, dan is er een grote groep mensen... die moeten andere mensen dus eronder krijgen. Maar die grote groep mensen hebben toch allemaal familie en kennissen... en die zitten vaak ook niet bij die groep waar zij bij horen. Maar die hebben ze er ook allemaal voor over... om die dan zogenaamd te laten sterven dan of zo. Of is dat een speciaal groep die woont ergens met z'n allen... en die gaan dan ons allemaal aanvallen? Ik snap niet helemaal wat daar logica nee, ik achter nou, ik snap het ook niet. We draaien nog één plaatje en dat Doe is maar. natuurlijk wel een dramatisch plaatje. Zeker na al die shooters die we afgelopen tijd hebben gehad, is dit wel mooi. Calio. So here we are, fighting for America. Fighting for a new day. Trying hard to change USA today. Loaded gun in your face No one needs to know your name Only my empty place Now they're gonna know my name Say so now they're gonna know my name Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Smeer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.